Twee uur remonteree met het NUS journaal Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, CDA, SP en PVV... is geschokt over de berichten van misstanden bij scholengemeenschap Amarantis. Uit een conceptrapport blijkt dat bij de onderwijsgigant... bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan financiële onregelmatigheden... belangenverstrengeling en zelfverrijking... De regeringspartij PvdA vindt het diep triest dat bestuurders hun portemonnee belangrijker vonden dan het onderwijs aan scholieren. Oppositiepartij CDA noemt het rapport heel erg schokkend en veel erger dan verwacht. En de oppositiepartijen SP en PVV vinden dat de bestuurders strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Minister Bussemaker van Onderwijs en regeringspartij VVD reageren maandag naar de officiële presentatie van het rapport. Het is vandaag Wereldeedsdag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan de strijd tegen AIDS. Dit jaar staat vooral de solidariteit met mensen met AIDS en HIV centraal. Volgens de VN neemt het aantal sterfgevallen door AIDS steeds verder af door betere medicijnen. Vorig jaar stierven er wereldwijd 1,7 miljoen mensen aan AIDS. En zeven jaar geleden waren dat er nog 2,3 miljoen. In Oost-Europa neemt het aantal besmettingen nog steeds toe, vooral in Oekraïne, zegt de VN. In Cairo en op andere plaatsen in Egypte zijn duizenden mensen de straat op gegaan om hun steun te betuigen aan president Morsi. De afgelopen dagen waren er vooral tegenstanders van Morsi op de been. De anti-Morsi betogers maken bezwaar tegen de vergaande bevoegdheden die de president zichzelf heeft toegekend. Ook hebben ze scherpe kritiek op de ontwerpgrondwet die vooral zou zijn toegesneden op de wensen van de moslimbroederschap. De Floriade in Venlo heeft een exploitatietekort van miljoenen euro's. Volgens de kranten Limburger wordt er 9 miljoen euro verlies gedraaid. Een woordvoerder van de Floriade noemt geen bedrag, maar bevestigt dat er een tekort is. En dat komt onder meer door tegenvallende bezoekersaantallen. En doordat de bezoekers die wel kwamen veel minder geld hebben uitgegeven dan was begroot. Het weer vanuit het westen toenemende de kansen buien. Hierbij is landinwaarts natte sneeuw mogelijk en het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij knooppunt Hoeverlaken 4 kilometer. Op de A4 van Am vanuit Amsterdam naar Den Haag is bij knooppunt Badhoevedorp... de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A9. Daar staat tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp, 4 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Osdorp en knooppunt De Nieuwe Meer 2 kilometer...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 Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom weer bij deze week, de Tross Auto Show nummer 52. Het programma Autobram op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me zoals elke week Carlo Bransen van Cross Magazine. Carlo, hallo. Dag, jongen, ja, zich Ik was even aanwezig. afgeleid door jouw nieuwste speeltje. Je ziet er mijn damesdingetje. Een homofiele iPad heb ja, op, jij, zo'n mini op. met een rood. Een ja. fel rood Daarmee hoesje. steun ik een goed doel. Hey, maar, maar ja, doe ik wel eens. Welk doel? De stichting op de houten werven voor het Nederlandse landschap waarschijnlijk. Nee, maar <laughs> doe je toch niet zo'n rood hoesje, maar Doe zo grijs of zwart. Tenzij je een meisje van 18 bent. Zoals iedereen dat doet. Dat is oh. nou de reden dat Ferrari oh. zo'n leuk. Beeld je wilt toch professioneel wil overkomen? Zo leuk dat Ferraris hè, met hun kleur. Jij hebt er ja. niet zoveel mee, maar dat is veel kleur brengt in het landschap met dat rood. Lieve luisteraars, als u dadelijk tweets ziet verschijnen... <laughs> dan is ja. dat gedaan via de dames iPad van Bas, want dat is Bas, mijn ja, redelijke taak. Ja. We gaan dus... het hebben, Carlo, over de LA Motor Show. Ja? Ja, want daarvoor LA? is... LA? Wat is dat? Los Angeles. Oh, Los Angeles. Los Angeles Motor Show. Ja, dat weet niet Daarvoor iedereen. aan tafel Hendrik Stolwijk, die komt net letterlijk het vliegtuig uitrollen volgens mij. Mag je zeggen? Mag je. je bent zeggen. Er, hoe, laat, hoe lang ben je er al uit? Nee, dat was gisteren al. Mark. Gisteren Dat ja, valt ja, ja, best wel mee hoor. Je klinkt er wel een beetje met JetLeg. Ja, maar dat klinkt stoer. Dat, ja, dat heb klinkt ik echt stoer, best goed. Nou, Heel de weg nou, in naartoe. <laughs> en wij hebben hier een hele andere gast uh, in de, uh, aan tafel. Mark Michielsen, die is van de Nederlandse werkfabrikant. Axel Nobel. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, jullie kleuren. Uh, uh, met name ook, dus ook de Formule 1 McLaren in de, in de juiste kleur. Hè? In het ja. zilvergrijs. Ja. Die, uh, wat en het is de, niet lak. gewoon het lakje wat ik op mijn auto heb zitten, toch? Nee, dat is niet helemaal het lakje ah, wat okay. je op je auto hebt zitten. Nou, wel we gaan... wat je op je iPad zit. Dus zo <laughs> dat is wel soort lak, hoesje. Je lak, dat ook. hoesje. Of, maar of, goed, je niet het hoesje, we, gaan ja. daar, we gaan straks uitgebreid verder praten. En we hebben een Ja. Dan en dan mag u straks raden waar we mee gereden hebben. Ja, ik weet het, dus je moet mij niet aankijken. Oh, zeg ik het gewoon. Wat stom van mij, zeg. Het is een Audi RS4. Ja. Dus. Maar wat een geluid. Nee, kijk nog nee, niet. Roesjeskleur. Ja, Axo Nobelkleur erop. Nee, dat weet ik niet. Nee, oh. dat denk ik niet. Het is wel leven suurver, jullie aan Audi? Uh... Nou, wij leven op zich niet aan, aan, aan nieuwe auto's. Oh. Um, dus uh, die van de lijn afkomen. Het is dus, vooral dus autoreparatielakken die wij doen. Behalve dan voor McLaren en een aantal andere... Ja, zeer exclusieve oh, We leveren dus niet, ik zal maar zeggen, per 100 liter ja. aan, aan fabrikanten. Waarom, Waarom niet eigenlijk? De strategische beslissing, 20 jaar geleden genomen, dat we ons zouden concentreren op de reparatielakkenmarkt. Oh. Dus, uh, uh, maar we zijn nu natuurlijk, nou met McLaren, maar ook bij Spijker bijvoorbeeld, Corvette, Dodge, er zijn een paar van die niche spelers, Aston Martin, waar we, waar we wel aan leveren. Oké. Okay. Klein maar fijn eigenlijk. Ja, klein maar fijn. Oké. Is trouwens een Nederlands bedrijf, AXO. Nog steeds. AXO Nobel klinkt Scandinavisch, hè? AXO Nobel, nee, hoofdkantoor in Amsterdam. Oké. Hollands glorie. Heel groot ook. Ja, ik weet dat ze heel groot zijn, maar ik het Het voormalige Okali en Zout. Kom maar, die Ja, maar het ging Nobel. Oh ja. Ja, is overname. Hè? Dat doen we. Nederlanders kopen wel eens... Wij kopen. 1994. Het... Ja, nee, maar wij... hebben wij gekocht of zij gekocht? Wij, wij hebben Kijk, gekocht. Wij, Kijk, nou, dat wou ik even, weet, je even weten. Ik, je hey, weet, goed. Dat, ik, ik weet weinig. En maar, maar, maar wat je ik... wel weet is autonieuws. Dat bedoel ik. Nou, kom op. Zo weet ik bijvoorbeeld dat, dat, dat je. je tegenwoordig... Af, van, van, van, ja, sinds de afgelopen nacht... Mm -hmm. ja. 130 mag rijden op in ieder geval een stuk van de A2... Ja. tussen Amsterdam en Utrecht. Nee. Ah, ah, ja, dat heb jij gemist, hè? Nee. Het was wel aardig. Het was Woensdag werd, geloof ik, minister opstelter geflitst. En was hij zo slim om zelf daarmee het nieuws in, gegaan, in te gaan op de A2? En donderdag of vrijdag werd, in ieder geval s'nachts, werd vrijgegeven, afgelopen, afgelopen nacht, om 12 uur. Dat je 130 mocht rijden. Op een bepaald stuk, niet helemaal. En er is nu gelukkig weer een, een, een, een wethouder van de gemeente Stichtse Vrecht. Die mensen hebben echt niets te doen. Die nu weer uh, dat dat gaat aanvechten via de rechter. Ja. He, op kosten van de gemeenschap. Snap je? Zo werkt dat. Stichtse oh, Dat in de gemeente waar ik zelf woon ook nog eens een keer en waar je ja. totaal geen land is waar je hebt. ook waarschijnlijk A voor die meneer gekozen hebt ook waarschijnlijk. Nee, want toen oh. woon ik er nog niet. Oké, okay. maar bij de volgende verkiezingen Hij je gaat je er gestraft. wel uit. Hij gaat er wel uit. Over de A 2 Wethouder Geniet er nog even van in Stichtse vet, want dit is je laatste minuut hebben geteld. A <laughs> 2 A Bastian. Ja. Um, daar uh, zie je altijd liggen, zag je altijd liggen sinds een jaar of tien een mega groot blauw pand. Van de firma Peugeot. Ja. Het ex ex Centre Experience of Experience Center. Ja, daarnaast zit Knerps of zo. Ja, Knerps en, en Kia zit er. Ja. En, Vroeger zat en, en, daar oh, maar, de tempel van Kruimans. Ja. Met Heel. grote Amerikaanse wagens. Ja, zit nu Kia in. Ja. Maar goed, in ieder geval dat mega grote Experience Center... dat is dus een tijdje geleden uh, leeg komen te staan. Want Peugeot en Citroën gingen... Matchen. Ik weet nog dat wij de verantwoordelijke PR-mevrouw ja. hadden hier in de uitzending. Was de heer Stolwijk ook bij. Dat was een boeiend gesprek. En die had er een heel boeiende verklaring voor, want dat scheelde toch wel wat in de logistiek. Ja. Maar goed, dit verzorgen. terzijde, ja. dat blauwe pand nu, dat stand was leeg... maar dat wordt per 1 december, dus eigenlijk per vandaag... Um, in gebruik genomen door Leaseplan. Die hebben een heel groot kantoor in, uh, in Almere... Uh, maar hier gaan ze de occasions verkopen. Er komen natuurlijk duizenden auto's per maand terug uit de lease. Want dat is een grote club. Uh, die moeten ergens tentoongesteld worden en verkocht worden. Dat gaat daar gebeuren. Okay. Dan, uh, ja, Aston Martin. We hadden het net al even over. Uh, staat op het punt om verkocht te worden. Nou is Aston Martin al Hoe vaak 80 keer verkocht. ja. Uh, maar goed, dat, uh, dat, dat staat er nu weer aan te gebeuren. Grootste kanshebber is het Indiase Mahindra. Grote club daar. Uh, en dan is het zoveelste pareltje uit de, uit de uh, uh, uh, Britse... Uh, ge, uh, ja soms een historische periode. Het is toch wel leuk hè? Dat, dat Engeland ooit India koloniseerde... en hey. kolonialiseerde, dat de Indiërs nu heel Engeland kolonialiseren. Ja, dit is een okay. soort van wraak. Hè? Jaguar, ja. Land Rover, Chorus, noem het allemaal. Alles op. is wel al India's eindeldoel. En nou gaan ze ook nog Esther Martin pakken. En toch, Jaguar heeft, is destijds opgepakt door Tata. Daar heeft een geweldige slag gemaakt. Dat gaat hier ook gebeuren met Aston Martin. Het zit er dik in. Mahindra, kan je nog Mahindra herinneren van twintig jaar geleden? Nou, die zijn dezelfde als nu. Ja, precies. Dat vind ja, ik steeds zo. Van right? die terreinhutten en Woolsleys. En die wel. gaan nu ook Aston Martins bouwen. is ja, ja. Dus James ja. Bond rijdt straks gewoon met een curry ja, aangedreven. Ja, het hetzelfde met Tata. En we Bas hetzelfde met Tata. Met het goedkoopste autootje, die Nano. Dat is een overdekte brommer, zeg maar. Dat is daar al een enorme vooruitgang. We hebben Jaguar Land Rover. Dus niets is meer zeker. En die zijn goed in de auto-wereld. De Dacia Lodgy heeft drie sterren. En iedereen zegt nu: oh en a en wat onveilig en en dat. En dan wou ik toch even zeggen, jongens, als je nou voor de helft van het geld een auto koopt, verwacht dan niet dat je vijf sterren of zes sterren of maximale scores haalt. Ik ben geen fan van de Logi, het is een koekblik waar je met een hele hoop mensen in kan. Het kost allemaal geen drol, maar ga dan niet lopen te zeuren dat hij maar drie sterren ja. haalt. De Landwind had op een gegeven moment ook nul sterren. Ja, hè? Nee, die had volgens mij ook drie sterren. Ook drie sterren, ja. ja, ja. En daar gingen we toen allemaal van... Ja. Uh, of twee sterren, twee sterren. Ja, dat was een uh, Surekill. Maar dat was gewoon een Opel Frontera. Ja. ja, ja hele je, zo. Ja. Koop, een, koop een, een occasion van acht jaar oud en je hebt ook twee sterren. Ja. En dat doet iedereen wel. Goed, zijn er dit zijn de kort tot, slot, tot slot, tot slot, bijna tot slot moet ik zeggen. Ja. Nu definitief aangegeven op de Los Angeles Autoshow uh, nog eens een keer... dat Mini toch echt in de tweede helft van 2014 gaat starten bij Netcar. Ja. Dus dat is nu signed, sealed and delivered. En dan ja, het grote trieste nieuws van de afgelopen week. Fisker? Nee, Fisca is even gestopt omdat die batterijfabrikant... Ja, die is dood, nieuwe... ja. Nee, wat is natuurlijk het trieste nieuws? Is dat we geen autorij hebben in 2030. Dat is waar. Het, oh, dat ja. was, ik had het verdrongen. Ja, ik ook. Maar ik heb dan ik al weer verdrongen. het toevallig tegen op een, ons al een oh, bekende man. website. Ik vind het toch altijd lastig. Ik Hoe vind ook, kan dat nou? Ik vind het begrijpelijk, ja. maar jammer. Er nee, is een paar jaar geleden, hadden we die andere autorij met containers... en dat zag er allemaal een beetje lullig uit. Maar we stonden er wel. Ja. En ja. we willen toch uiteindelijk nog steeds odotjes kijken. Eens. We hebben, je gaat toch al vanaf je derde met je, met je vader uh, naar de autorij. Elke twee jaar. Ja, ik ja. ook. Sinds 1965. Nou, sinds 1965. Me. Dat doet pijn als het dan ineens weg is. Ik stel voor dat de RAI een alternatief programma opricht... voor mensen die uh, zichzelf gedepriveerd voelen... omdat ze dit jaar niet kunnen met hun vader. Volgend jaar Gedepriveerd? Ja. Jij zit nog een beetje in de, de noudwellingssfeer nee, van nee, het vorige het programma. Nou ja, maar dat ze, dus, dat ze zich toch plat gezegd geduid voelen... omdat ze niet naar de rij kunnen. Ik vind het jammer. toch. we zijn gewerkt? Ja, er zijn een gewerkt. paar uh, mediaconcerns in Nederland... die denken dat ze een eigen soort autorij kunnen organiseren. Ja. Er zijn nu uh, uh, een aantal Twee partijen initiatieven zelfs. Ja, Verlopen. er zijn een aantal autopartijen die zeggen: van nou dan gaan wij het zelf wel doen. Autoweek, eh, geloof ik. Autoweek AD? Autovisie. Auto, auto ja, en dan een Telegraafgroep. Telegraaf. Groep, Telegraaf. Nou ja, een beetje, uh, ik wens ze heel veel succes. Ik denk wordt ook, wel een ik soort van, van kofferbakverkoop hoor, wordt dat. Want ze willen dan ook gaan verkopen, zoals in Brussel gebeurt. Ja. In Brussel, als je daar een, ja. een, een salonjaar hebt... Dan wordt er 20% van het hele jaar aan, op, op Brussel aan auto's verkocht. Ja. Maar je krijgt een soort van, van marktplaats wat gewoon niet fijn nee. is. Maar ja, goed, als iedereen zich daarop gaat storten... Als ja, ja, de industrie mee wil doen, niet Sorry? De vraag is dan of de industrie dan wel mee wil doen. Want dat denk ik niet. Kost ook is, geld. Kost maar altijd geld. minder natuurlijk. Nou, ja, klein en schalige. Ik heb nog twee nieuwtjes, maar die hou ik voor nadere impressie. Dat lijkt me heel goed. En we gaan naar uh, Mark Michelsen van uh, Axo Nobel. Ja, we zijn het al heel eventjes. Jullie zijn als verffabrikant jullie uh, het McLaren Mercedes uh, uh, F1-team. Al jaren hecht... Um, wat is er, Carlo. Het is niet meer. De twi Mijn Twittertje doet het je, niet. Je iPad Mini staat met rode Hoe nee, staat weer van het perfect. Van de... Dame. Hoe zijn, jullie, hoe zijn jullie bij McLaren terechtgekomen? Wij gaan gewoon verder. Ja, we we gaan gaan gewoon gaan beter. Ja. Um, Ongeveer vier jaar geleden is, is Ron Dennis bij ons komen aankloppen. Ja, een ja, team, teambaas. Op. Ja, voor de ja, de teambaas, de van, de, de weten. Ja, teambaas van McLaren. Um, op zich wel een mooi verhaal. Hij had ooit een heel mooi chrome kleurtje... Mm -hmm had hij gezien op het uh, nagellakdoosje van, uh, van zijn vriendin. En hij zei, God, die kleur wil ik hebben. Dus hij zei, geloof ik, hij is dat, het was van de Italiaanse fabrikage. Hij heeft daar een jaar naar gekeken, nou, van alles geprobeerd. En toen zijn ze uiteindelijk bij, bij ons komen aankloppen... en hebben ze gezegd, van, Joh, kunnen jullie zoiets namaken? Mm -hmm. En toen zeiden wij, van: oké, hoeveel tijd hebben? Toen zeiden hij vier maanden. Toen zeiden we, oké, okay. nou, vier maanden later zijn wij, en dit is dus vier jaar geleden... Ja hebben dus de eerst verf geleverd? De verf op. Uh, dat uh, dat het was. Is, het is het. Is, ik is... al nooit meer kijken naar die auto's. Ik denk dat het naast nee, Het is. Het lijkt ook niet helemaal op, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja. het is. Uh, <laughs> dat we, is zijn, we, nou, we zijn trots dat we het hebben voor elkaar ja. hebben kunnen krijgen. Wat is er bijzonder aan? Want Als je vier maanden iets moet ontwikkelen. Ik zou zeggen, jullie hebben een, een verfdivisie Dus je pakt het zo van, de, van het rek af en je spuit zo'n ding. Maar het moet anders zijn. Nou ja, dat is het. Wat je probeert te doen natuurlijk... Het is Formule 1, dus je probeert ook een verf te creëren die... Hij moet ten eerste hartstikke goed uitzien. Dat ja. nou, was hem dus een unieke kleur. Die chrome is een unieke kleur. Mm. En vervolgens, hij moest, hij moest licht zijn. Dus je moet heel weinig lagen op kunnen doen. Nou ja, het, het leuke van verf is natuurlijk dat, dat je, je moet wat lagen. Want dat ga, je, dat ga je dus ook plakken. De adhesie gebeurt op die manier. Ja. Um, hij moest sneller drogen. Er uh, zijn dus een aantal facetten aan... waardoor Hoe sneller die droogt, hoe, sneller, hoe later ze eigenlijk veranderingen kunnen, kunnen toepassen. Hm. En dan sturen ze al die materialen naar de, naar de volgende race. En wij hebben, dan moet ik wel zeggen, vier jaar geleden, tussen vier jaar geleden en nu, nou, dan hebben we een kilootje of anderhalf, twee afgehaald nog van het, van het totale van het het gewicht. Enver. Per auto. Elke gram telt per, natuurlijk. Ja, ja, per, per auto. Ja, ja. En we zijn van lagen zijn we van ongeveer zeven, hoe we begonnen zijn. En nu, ja ik weet niet hoe ze het precies van elkaar krijgen, maar ze zitten nu op ongeveer vier en een half. Vier en een half al Ja, lagen. ja, ja precies. Dat, nou, dat zegt ze zelf hey, ook. Dat is ook vier en, en half. Half. Die, dat is een die, beetje voorbij neven. Ik, zo. Ik, ik, nee, misschien is dat blazen. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik weet het ook ja. niet helemaal. maar het is, Ze noemen het zelf 4,5. En lagen. hoe gaat het dan? Jullie leveren de verf? Zeg je dan ook hoe het erop moet? Of spuiten jullie die bollies ja, krijg, nou, ze, ze krijgen dus techneuten mee. De, de, okay. de verf zelf is, is speciaal voor ze ontwikkeld. Dan moet ik zeggen, de, de grondverf is, is, is watergedragen. Die, die zit op elke auto. Ja. Uh, elke auto die onze lak heeft dan. Mm -hmm. uh, dan, dan uh, de lak daar, daar, daar, daarboven, uh, de basecoat... Um, die, die, dat is ook gewoon watergedraagd. Dat dus is ook van ons. En dan heb je dus die chrome laag. Juist. Waar is dus meerdere laagjes. Nou, dat zit niet op elke auto. Nou, Oké. Okay. nou leveren jullie ook een andere Formule 1-teams, toch? Nee. Niet, nee, alleen hadden, maar exclusief, van de... exclusief bij McLaren. Is echt exclusief. Ja, het is exclusief. Daar er... Betalen ze elke euro voor? Of is het, uh... Zij betalen elke euro voor? Nou, het, is ja. een bar, het is een barterdeal die we hebben, uh, waar we mee begonnen zijn. Dus in principe, het is, uh, dus wij wij wij leveren, hun, uh, wij leveren McLaren verf, ja. en wij krijgen daar wat dingetjes voor terug. Wat? En hij, nou ja, tickets voor, voor wedstrijden. We mogen naar de McLaren. Ja, ja. geen dikjes, dikke stickers op de zijkant. Nee, maar dat is later gekomen. Dus twee jaar geleden dachten we van, nou, we hebben dit nu twee jaar gedaan. Kunnen we dit uit gaan bouwen? Ja. En uh, nou, toen hebben we dus een nieuwe deal gemaakt met McLaren. Waardoor we nog steeds verf leveren. Maar ja. nu ook leveren voor de, voor de, voor de MP412C. Dus die, uh, de, de, die nieuwe sportauto. Precies. Het uh, uh, uh, uh, is een duur, duur lakje, neem ik aan. Het is niet iets wat je Het is, is zo... geen goedkoop lakje. Nee. nee. Wat maakt het duur? Kost dat nou per literje? Ja, wil ik even weten. Ik vind het interessant. Een ik moet eerlijk zeggen, ik weet het geen eens. Maar het is een. Het is ook een rare vraag van Bas. Nee, dat is een hele goede vraag. Ik kom dat graag nog eens keer vertellen, maar ik weet nu eigenlijk niet. Waarom is het zo duur? Is nou, die, die groomlaag is, is heel speciaal. Het is, het is uh, en nou, trouwens zo duur. Hij is, hij is re, het is een relatief dure verf, maar het is niet... Het is niet, het, het is niet een lachvoerbaar goudspruit. Nee, nee dat is maar de groomlaag is heel moeilijk te maken. Oké. Okay. En dan ja, dan wordt vooral... er echt uitzien als schroom. Het, de het gat, moet he? uitzien, uitzien als schroom. En de grap is dat... Um, en, en altijd, de, de, de, de, de mooie van verf is dat je laag op laag op laag... en het, mo het moet, moet plakken. Wel plakken. Ja. Het moet plakken. Maar het mag niet te veel plakken. Ja. En het ik oep, proef, oep. mag ook niet te weinig plakken, want dan, dan vliegt het allemaal af. Ik bedoel, uh, ik, ik vroeg net aan Henny van... Nee, ben je ooit naar Pebble Beach geweest daar? Ze hebben vorig jaar heeft McLaren met de introductie van die 12C... Mm -hmm. hebben ze dus die 12C in die groom... Uh, verf gespoten. straks ja. is verkocht aan, uh, aan Jay Leno, die auto. Ja, die maar hij mag, de maar hij mag er niet mee rijden. Nee. Want? Nou, dat is, dat, omdat daar, ja, die, die verf is gemaakt voor Formule 1. Die, die, heeft een, die is zo hard... Het is echt een hele harde verf. Maar ook de adhesie is, is niet zoals op elke auto. Dus die, eh, nou, we, we hebben een garantie gegeven van zo'n vier tot zes maanden op die verf. Ja, ja. En, dan en dan waait het dan, eraf? Nee, het waait het niet af. Maar hij is, is, is ook moeilijk te repareren. Ja, een ja, okay. wasstraat ja, technisch moet je ook helemaal... helemaal met... uh, nee, ja, met maar C.L.E.N.A. vond het gewoon mooi. En hij heeft een hele mooie straat. Yes. Ja, die precies. En die rijdt niet dus, elke dus die, dus die zet hem daar niet. Dus... Maar mag ik iets meer in zijn algemeenheid? Um, uh, Aston Martin belt... Die zegt van kunnen kun jullie onze lak doen. En wat sturen ze sturen ze dan uh, bijbels op met specificaties? Hoe, hoe gaat dat? Nou, hoe gaat dat zoiets? Essen Martin yeah. heeft, heeft nog niet gebeld, misschien nu wel. Het nu dat dat is weet. toch een klant van jullie? Nee, het is, het is, het is, het is, het is iemand met wie wij praten op oh, dit ogenblik. Okay. Dus wij okay. wij hebben. Er zijn een aantal van die niche-merken. Uh, Lotus, Aston Martin, ja. uh, Dodge Viper bijvoorbeeld. Daar zitten we dan weer wel op. Um, Spijker? Spijker. Daar hebben, ja, hebben we ook ver voor geleverd. Uh, speciale kleuren dan. Een speciale kleurencollectie. collectie. Oh, oké. Okay. Um, maar, maar hoe gaat dat? Ja, som, soms worden wij gebeld. En, en soms dan bellen wij hen. En dan zeggen we van, oké, okay, wij kunnen iets. En vaak... Nee, maar vaak is het gewoon... Wat bij McLaren is... McLaren heeft 17 totaal nieuwe kleuren bedacht voor die 12C. Uh, en dat moet je dus gewoon aan bepaalde specificaties gaan voldoen. Ja, ja. En dan ben, je, dan ben je een goed jaar mee bezig om aan al die specificaties... Ja. Dat moet aan gewoon al verschillende verzetten ja. voldoen. Ja. Oké. Okay. Zullen, zullen we even gaan rijden? En daarna uh, met uh, heren gaat het de, praten, ja. de Is dat goed? Ja, is ja. goed. Nou, daar komt hij. <laughs> Verplicht voor zichzelf. We zitten in een hele gewone Audi A4. Uh, lekker rijden, auto, benzine, erin. Uh, leuk om boodschappen mee te doen. Je kan er een hoop in kwijt. Lekker met de vakantie. En het is allemaal van dat hele mooie afgewerkte spul. En het kan allemaal een hoop. En uh, er zit er ook uh, een goed display in. En een draaiknop. En daarmee kun je hem dan ook op dynamic zetten. Ja, en dan zie je ineens dat dit niet een hele gewone, doodgewone Audi A4 is. Want hieronder, in het vooronder, in deze. Smurfblauwe automobiel, zit in 4,2 liter V8. Atmosferisch, dus geen turbo's, gewoon een ding in 90 graden eh, gegoten met rode kleppendeksels. Dat is mooi onder die kap. Zie je niet, maar oké, okay, ik vind dat heel erg mooi. En daar komt uit 450 pk. En hij maakt ook dan wel een beetje ander geluid. Dit geluid namelijk... We net een tikje taart een tunnel in, dus schakelen we even terug. Hoort u dit? Het is ongelooflijk wat er voor geluid uit deze auto komt. En daarom is een radioprogramma over auto's ook zo fijn. Omdat je dat geluid dan zo goed hoort, doe uw ogen dicht... 4.2 liter v achter, je wordt er een beetje bang van hoe dit versnelt. Oh, ho, ho, ho. weer een tunnel. Het is zo knap gebouwd, zo perfect, zo mooi bedacht... dat je echt denkt van, waar zit het, het karakter? Nou, er zit namelijk wel wat op, op dit ding, wat hem echt sexy maakt. En dat is de zogenaamde FU-button. Ik zal het niet op Radio 1 uitspreken, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dat is dit! Woehoe! Dit is een RS4. Dit, is gewoon, dit zijn tandtechnikers die heel erg stevig hebben doorgeborreld. En die hebben gedacht, joh, weet je wat wij doen? We hangen er gewoon een 4.2 V8 in met 450 elkaar. Zullen we dat eens doen? Ja, lachen. Leuk, plan de hand. Machen weer. En al dus geschieden. En nu zijn ze rond te koop. 111.000 euro in de basis. En met lekkere goodies erop, zoals keramische remmen... 9100 euro eh, kuip schaal stoel zitjes ja eigenlijk zijn het de stringtanga's onder de autostoelen. het zit in je bilspleet in plaats van er omheen 4500 euro hè eh, dat soort kleine dingetjes maken deze 150.000 euro um koopt u eigenlijk voor hetzelfde geld als uh, een 911 of een, uh, of een Maserati uh, Gran Turismo. Koopt u een uh, gezinsauto met vier deuren waarvan de buurman zegt... Goh, leuk die Passat. Hè? Dat. Lachen. Jongen, jongen. Weet je wel dat Audi heeft rondgetweet... dat je dit verhaal zou gaan vertellen? En, en die zitten nu toch met kromme teen. We hadden dat maar nooit gedaan. Jij legt gewoon een link bij de Passat, man. Dat is ja, toch niet goed? Is, nee, weet je, dit gebeurt echt in elke Phoenix-locatie. Staat er straks zo'n ding, staat een heel klein bordje discreet RS4 op. Alleen de vent die de sleutel heeft, die weet dat. Zijn vrouw weet dat zelfs niet. Want die komt nooit aan die dynamic-knop. En de buurman denkt, hey, heeft een nieuwe Passat. Andere kleur. Lachen. Het is maar toch ja. een beetje een... een het is een cruiser, Carlo. Het is een ding waar je gewoon dozen met luiers in, in vervoert. En, een, en, een, en zo'n klapkarretje voor je kind. Autostoeltje erin. En, dan, en het gek vinden dat het kind van het achterhoofd waait. Ja, dat hangt achter, achterin, achterin, achterin de tegen, de, de, tegen en het, het is Zo gek. Dat ja, ja, maakt mensen blij. Armpjes uit de kom. Je maakt mensen blij. Was ja. ja. hey, die geel? Nee, nee was hij geel. was smeurverblauw. blauw. Geel wordt de kleur van toekomst, Hoor je net van, uh, van mij? Geel wordt de kleur van toekomst. Yes, ja. sir. fly. Ja. Ja. Ja. Hoeveel, hoeveel gele auto's heb jij op Los Angeles auto show gezien? Ik gestaan? heb in ieder geval één gezien. Of, uh, sorry. Henry. Sorry, Henry. Oh, Carlo, kom op. Nee, <laughs> hij heeft een <laughs> iets andere bril. Maar ja. ik begrijp dat je het... Uh, Verder lijken we doen. veel ja, op ja, elkaar. Ja, ik doe het best. Maar ja, hoeveel geel veel, <laughs> geel? veel? De Porsche Cayman. Ja. Dat was er echt in het geel. En dat... Ja. Dat, uh, ja, dat was voor mij de enige gele auto. Maar die dat doen ze al sinds de jaren 60. Speed Gelb. Hij stond er nu ook. Oké. Dat was de vraag. terug? Ja. Ik weet zelfs wat hij gaat kosten. Ja, ja, want dat is in Nederland ook gemeld. Daarvoor hoeven je niet naar L.E. Nee, daar hoef je niet naar, nee, je niet naar Ik weet het ook niet trouwens. Ja, vraag ga ik je zelf vertellen. Ah, dat is mooi. Ah, 67.000 van... euro, goedkoopste versie. Overigens oh, een prachtige auto. Laat, ja. Mag ik het even zeggen? Wat ja. een Porsche. 67.000 euro. euro. <laughs> en met PDK, Maar dat moet je natuurlijk altijd al doen. 68.200 euro. Heb je ook nog S's? Zit wat meer power in? Niet nodig, maar oké. Okay, vooruit die ja. komt die 1, zeg maar 82 mil voor de handgeschakelde en... En net even duizend piek meer voor de PDK-versie. Dus de semi-automaat. Ik dacht dat zeggen. dit hele project... 67.000 dood... ja, euro. Ik, dat is de helft van de geloof. echt een hele auto. beste auto. Nee, het Zij ziet er mooi uit. Het gekke is, ik dacht dus dat dit een, do een, een stille dood ging sterven. Het hele kamer. Ja, niet. Niet. Nee, dat is ook hij weer terug. Wij We We hebben net in de Trotskompas geschreven, Bastiaan... Ja. dat je een bokster een geweldige auto is... maar je hem wel met dak moet nemen. Dat heet die Cayman, dan heb je een nog een mooie auto. Maar dit zijde. Terug naar Henry. Dat ja. is mooi. Hoe was het met elektrische auto's en milieu? Dat is in, uh, in uh, L.A. natuurlijk een groot issue. Want de Amerikanen houden van elektrische auto's. De Fiat 500e stond er ook. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk is een, een ander nieuwtje veel geiniger. Uh, er werd daar gemeld dat dat niets met nieuwe auto's te maken ja. Maar de bedmobile komt te koop. De originele de, de, de echte mobile uit de jaren 60. Uh -huh. Dat was een Lincoln Futura concept. Ja. Dan heeft Batman allerlei boeven meegevangen. Er mm -hmm. zit ook een meter in de boeven. Robin zat ernaast. Ja. ja, weet je dat ook nog? Volk ja, wij hadden die relatie. Daar nou, een... nou, wordt rode veel over gespeculeerd. <laughs> maar de auto komt te koop. En nee, dat straf. weer is op Amerikaans, mm -hmm. dat gaat miljoenen opleveren. 19 januari. Uh, dat was daar een aardig nieuwtje. Verder stond die L.A. Motor Autoshow, die in tegenstelling tot ja. Rai wel doorging. Ja. Vol met, dat is wel uh, grappig. Fabrikanten kiezen ook voor de westkust om een aantal nieuwe modellen te, uh, te presenteren. Mm -hmm. Uh, en je ziet, jij zegt elektrische auto's... maar je ziet vooral dat er ook daar veel aandacht is voor... oplossingen om goedkoper te rijden. Want dat is ook in Amerika een issue. Ja. Een Gallon kost inmiddels 3,5 dollar plus. Dat is bij ons Een gallon, ja, ja, ja. gallon is 4,5 liter. liter ja. Ja. Dus dat is bij ons nog niks, maar die Amerikanen klagen steen en been. Ja. En dat is voor bijvoorbeeld Volkswagen reden... om een aantal diesels in Amerika op de markt te brengen. En dat was het leuke, het belangrijkste onderwerp van de LA Motor Show. was goed, goedkoper... Nee... Zuiniger auto's, de big issue. En niet zozeer hybride, elektrisch, maar vooral. Hybride heeft ook met zuiniger te maken. Ja. Maar ja, dus okay. Het zijn die oplossingen waar Dans heel de. veel aandacht naartoe gaat. Ja. Maar nog niet dieselen massaal, want dat doen Amerikanen niet. Hè? Blijf het benzine. Is wel vorig jaar met ja. 27% gegroeid. Kijk eens. Dat zijn aantallen. Als je weet hoe, op hoeveel dat is, is het makkelijker. Maar dat weet ik toch weer niet. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het, het groeit, Bas. Het groeit. Ja. Dat is het fenomeen. Dat is het belangrijkste fenomeen. Okay. We zijn en er, die gele Keman? We zijn er weer doorheen. Ja. Het is ongelooflijk. We hebben een minuutje. Klein ja, het is, het, gaat echt het is wel gek. We Moeten Mark Miegelsen hartelijk danken voor, uh, voor zijn komst naar de studio. Axel Nobel uh, uh, hebben we gepraat over chrome op Formule 1-auto's. En de nieuwe kleur wordt geel, na wit geel. Wanneer gaan we eens een normale kleur bedenken? Rode hoesjes, hè? Nee, dan rode zwarte hoesjes. hoesjes. Zei Carlo nog. Henry, dankjewel voor jouw korte impressie over de bedmobil. Ja. Krijg je er ook zo'n strak broekje bij? Als je ik de denk dat denk dat voor jou, een ja, en, en, voor jou ook broekje is. En een iPad Mini met rode hoesjes. En een iPad Mini. Spel ja, Robin anders, anders kom je nooit meer in die bedcafe. Want ze komt er wel bijna nee. niet echt lekker uit te vallen. Het had ook een bed, bedcase. Ja, wel mooi. Carlo, uh, dit was hem weer voor deze week. Tros Auto Show, u kunt ons terugkijken op uh, internet, Facebook, Twitter. Word vriend. En win een mok, bijvoorbeeld. Ja, uh, en, dat gaan wij. Uh... En al die twitter die ja. zeggen: jongens, ja. wanneer een uur? Die hebben gelijk. Zometeen open je eerst naar het nieuws: het NOS-journaal met Martijn van Beek. Radio 1: het NOS-journaal. Uit Syrië komen berichten over zware bombardementen... op buitenwijken van Damaskus. Net als gisteren en eergisteren is er geen internet... en ligt het telefoonverkeer vrijwel stil. Volgens opstandelingen wordt er ook nog steeds gevochten... bij de luchthaven van Damaskus. Al meldde de Syrische staatstelevisie vandaag... dat het vliegveld weer open is. Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, CDA, SP en PVV... is geschrokken van de berichten over misstanden... bij scholengemeenschap Amarantis. Uit een conceptrapport blijkt dat de bestuurder... zich schuldig maakte aan financiële onregelmatigheden belangenverstrengeling en zelfverrijking. De oppositiepartijen SP en PVV vinden dat de bestuurders strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Leden van de Congolese rebellenbeweging M23 trekken zich terug uit Goma. Zo'n 200 rebellen hebben de stad vanochtend verlaten, melden ooggetuigen. Eerder deze week waren er al berichten over een aftocht. Die bleken niet te kloppen, maar gisteravond is volgens de VN Vredesmacht in Congo alsnog een akkoord gesloten. En het is vandaag Wereld-Aidsdag. Dit jaar staat vooral de solidariteit centraal met mensen met AIDS en HIV. Volgens de VN neemt het aantal sterfgevallen door AIDS steeds verder af... door betere medicijnen. In Oost-Europa neemt het aantal besmettingen nog steeds toe. Vooral in Oekraïne. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie, files op de A9. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen, bij knoop het Raasdorp. Drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij de Meren, 4 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... bij de Dolder 3 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Jan Mom. Welkom bij Opium vanuit de Amstel-foyer van Carré tot half vijf. Kunst en cultuur. Wouter-Jan Verheul over de waarde van architectonische hoogstandjes voor steden en bewoners. Madeleine van der Zwaan, kerstvers directeur van Carré over haar 125 jaar oude theater. John Buisman over zijn theatervoorstelling SS De Liefde. Ad Geerdink van het Westfries Museum over Roddelen door de Eeuwen Heen. Dana Linse over 100 jaar Hollywood. En natuurlijk, zoals altijd, live muziek. Dit keer de man achter Mondo Leone, Leon Giesen. Mag ik even een stem in jouw hoofd zijn? En je plagen met een vraag, zometeen in dit refrein. Mag ik een belletje doen rinkelen? Ergens in je brein, met een spelletje. Mag dat? Fijn. Vanavond is de grote internationale finale van het Eurovisie Songfestival Junior. Live te zien vanuit de Heineken Musical in Amsterdam. Twaalf landen staan in die finale, waaronder Wit-Rusland, Armenië, Israël, België en natuurlijk ook Nederland. Aan de lijn heb ik de twaalfjarige Femke, zonder achternaam, zoals het hoort bij grote artiesten, die namens ons land meedoet met het liedje Tik, Tak, Tik. Femke, ben je nerveus? Nou, ik ben nog niet nerveus. Ik heb er echt super veel zin in. Maar ik kan er niet zeggen dat ik nerveus ben. Ben je nooit nerveus voor een optreden? Uh, van tevoren nooit. Maar als je dan, uh, nou ja, ongeveer uh, een paar minuten voordat je opgaat... dan denk je, oei, Daar gaat toch wel een beetje zenuwachtig. Een beetje kribbelen in je buik. Ja, ja toch wel dan. Ja. Waar gaat je liedje over? Ja, mijn liedje gaat over uh, dat de tijd heel snel gaat... en dat ik er, uh, ja, te weinig tijd heb... En zo is deze week. Deze week was superleuk. Maar ja, die is ook zo voorbij. Want wat was heel superleuk aan deze week dan? Uh, nou ja, ik heb allemaal landen leren kennen en heel leuk. Ik kon echt heel goed met, uh, met iedereen opschieten en zo. En ja, het leukste was toch wel met België en zo. Want uh, dan kan je gewoon je eigen taal spreken. Ja, want ik wou zeggen, dus spreek je dan ook al die talen? Uh, nou ja, ik kan niet zo goed Engels. Eigenlijk helemaal niet goed. <laughs> okay. Dus dat was een beetje jammer. Maar... En uh, ik heb natuurlijk ook vier dansers En die konden ook heel goed opschieten met België en zo. Ja, nu heb jij natuurlijk het beste liedje. Maar zijn er ook andere liedjes die je mooi vindt? Uh, ja, zeker weten. Um, Georgië, Rusland en België vind ik heel goed. Mm -hmm. En dat zijn echt hele grote concurrenten. Ja? Welk, wie denk je dat er gaat winnen? Jijzelf? Waarschijnlijk op één. En dan? Eh... Uh, ja, dat is een moeilijke. <laughs> ik heb eigenlijk geen idee. Nee, want, want de kijkers die gaan het voor de helft bepalen hè? en een jury. Ja. ja. ja. Dus, dus heel veel uh, luisteraars ook naar dit programma. die moeten natuurlijk vooral vanavond dan uh, op jou stemmen. Jij bent de laatste, geloof ik, hè, die, mee, die uh, op moet treden. Ja, dat klopt. Ik ben de laatste. Ik ben de twaalfde. En uh, dat vind ik heel fijn, want dat heb ik gisteren gemerkt. Um, want ik had dan heel veel vragen en die werden dan allemaal beantwoord door de anderen, zeg maar. Want die hadden het allemaal al een keer gedaan. En uh, die zeiden dan, rustig maar. En... Dus dat was eigenlijk wel heel fijn. Jij kon profiteren van uh, dat je kon zien hoe de anderen deden. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja en je blijft natuurlijk het langst uh, in het geheugen hangen als je als laatste optreedt. Ja, nou, heel goed. <laughs> ja, en wat ga je vanmiddag doen ter voorbereiding? Um, nou, vanmiddag gaan we natuurlijk naar de Heineken Muurschool. Ja. Eerst ga ik lekker naar de bios. Naar de bios? Lekker tot rust komen. En dan gaan we, um, ja, gaan we lekker uh, repeteren. Daar heb ik zoveel zin in. Welke film ga je zien? Dat is voor... nog een verrassing. Okay. <laughs> ik heb nog geen idee. Nou, heel veel plezier daarbij. En vooral heel veel succes vanavond. Om tien voor half negen uh, begint het op Nederland 1. Veel succes, Femke. Dank u wel. Daan. Doei. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Voormalig concentratiekamp Amersfoort dacht dat het een goed idee was om stukjes prikkeldraad van het kamphek te gaan verkopen. Maar daar was niet iedereen het mee eens. Vooral in Joodse kringen werd verontwaardigd gereageerd. Het nieuws haalde ook Amerikaanse en Israëlische media. Van de weeromstuit besloot kamp Amersfoort de 50 plantjes met prikkeldraad maar weg te geven. Directeur Harry Ruys over de commotie. Nee, wij, wij hebben het echt niet verwacht. Uh, als u weet dat in een, uh, bij een van de andere herinneringscentra in Nederland... Uh, stukjes van een originele barakstukjes hout verkocht zijn voor fondsenwerving. En zo zijn er meer plekken waar dit soort zaken uit de Tweede Wereldoorlog... waar mensen gruwelijke herinneringen aan hebben... toch op prijs worden gesteld als een, een klein monumentje aan die oorlog. En zo hadden wij dit ook bedoeld. Maar dan zijn er toch een aantal mensen die uh, daar heel andere gevoelens bij hebben. Ja, dan moet je je koers bijstellen. In kamp Amersfoort werden in de Tweede Wereldoorlog voornamelijk tegenstanders van de naties en opgepakte onderduikers opgesloten. De veiling van de hoogtepunt uit de boekencollectie van schrijver en dichter Gerrit Komrij heeft twee ton opgebracht. In totaal ging het om zo'n 3500 boeken die onder de hamen gingen. Aanvankelijk was op een opbrengst van 250.000 euro gerekend... maar volgens schrijver en recensent Onno Blom kun je niet van een tegenvallen spreken. De opbrengst van de veiling is natuurlijk minder dan gedacht... maar nog altijd wel een fors bedrag, zeker in deze tijden van economische malaise. Ik had wel de angst dat het heel erg zou tegenvallen... omdat net als de handel in vele andere dingen ook de handel in boeken ontzettend is teruggelopen... Blom was zelf ook bij de veiling aanwezig... waar het door hem begerende object aan zijn neus voorbij ging. Ik heb, ik heb twee boeken gekocht. Uh, maar ik was eigenlijk op zoek naar één boek. Dat heet Bibliomania. En dat is een beetje de bijbel voor boekenverzamelaars. Er wordt de gekte van het verzamelen beschreven. in Een prachtig boek uit de 19e eeuw. Maar dat ging gelijk voor 600 euro. En dat zijn toch de vragen die ik me niet zomaar kan veroorloven. De PVV in Drenthe vindt het schandalig dat er een standbeeld van Lenin naar Assen komt. Het beeld dient als promotie voor de tentoonstelling de Sovjet-mythe in het Drents museum. PVV'er Nico Uppelschoten had er op RTV Drenthe geen goed woord voor over. Lenin is toch ook een figuur die uh, miljoenen doden op zijn geweten heeft. Niet alleen de tsarenfamilie, familie maar goed, dat is maar een kleine groep. Maar ook de bourgeoisie, de kolakken, de hongersnood die er geweest is... Uh, omdat er uh, gedwongen collectivieren plaatsvond. Ik vind dit gewoon... Uh marketingziekte, ik bedoel, het dondert bijna niet van op wat voor manier je in de aandacht komt als je maar in de aandacht komt laat ik zo zeggen, we, we zouden het dan in ons hoofd halen om de toonstellingen over Duitsland om daar om die op te sieren met uh, iets van Hitler ik bedoel, dat begrijpen we allemaal onmiddellijk dat kan niet, dat is ongepast maar ik denk dat voor heel veel mensen de figuur van Lenin net zo ongepast is dat is overigens een hele mooie tentoonstelling, die Sovjet-mythe. Het 10 meter hoge beeld van Lenin wordt ook nog vervoerd door een helikopter van Defensie. Ook iets dat de PVV helemaal niet vindt. Begin deze week overleed componist Simeon ten Holt. Zijn canto ostinato, oftewel koppig lied, groeide uit tot een van de populairste Nederlandse klassieke werken van de vorige eeuw. Er werden tienduizenden cd's en lp's van verkocht. Een unicum voor een klassiek stuk. De canto kan worden gespeeld door één, maar ook door vier piano's. En het kan één, maar ook 24 uur duren. En hoewel we het stuk hier natuurlijk helemaal geen recht mee doen, laten we toch een klein stukje horen. Tot zover het Opiumnieuwsoverzicht. Dit is Opium. Schrijver Alex Bogers wil maar niet doorbreken bij het grote publiek. Hij heeft vijf goed tot zelfs lyrisch ontvangen boeken op zijn naam staan. Zijn collega schrijvers lopen met hem weg. Maar het lezerspubliek koopt hem maar niet. Vijfduizend exemplaren heeft hij tot nu toe verkocht. Wat doe je dan als uitgever? Podium in dit geval. Je haalt de bekende namen uit de kast. Arie Boomsma, Kluun, Jan van Mersbergen, Bram Bakker, Leon van Donschot. Zij werden opgetrommeld om als ambassadeurs aanwezig te zijn... bij de lancering van het zesde boek van Alex Bogers. Alle dingen zijn schitterend. En opium was er ook bij. Uh, Alex, of ik in uh, drie minuten met tot jou wilde richten... en uh, wilde uitleggen waarom jij met... Alle dingen zijn schitterend. Een beroemd schrijver zou moeten worden in plaats van een cultschrijver. Dat ga ik doen. Eh, om zeven redenen. Reden 1. Jij bent mijn vriend, dus het is je gegund. In ieder geval door mij. Reden 2. Journalist Leon van Donschot. Ambassadeur voor Alex Bogers. Hij heeft ambassadeurs nodig. Ja, dat klinkt alsof hij een goed doel is, hè. Ja, hij heeft mensen nodig die hem al jaren volgen en heel erg fan zijn van zijn werk. Of liefhebber van zijn werk, of hoe je dat ook wil noemen. En die dat willen uitdragen. Dat was een beetje het verzoek vandaag. Dat Alex dreigt het best bewaarde literaire geheim van Nederland te worden. Hij... Want op eigen kracht komt hij er niet? Nou, daar is... Daar is, daar is... Nou ja, ik zou bijna zeggen, er is veel voor nodig, maar er valt nooit helemaal de vinger op te leggen wat precies. Want Dat is natuurlijk vaak wonderlijk, hoe iemand opeens kan doorbreken of opeens niet. Maar bij Alex hangt het al zo lang in de lucht. Uh, al zijn boeken worden uitstekend ontvangen. Hij, uh, hij is onder, onder veel andere schrijvers geldt hij als een soort cultheld. Maar het grote publiek kent hem nog niet. En dat, dat vond zijn uitgever. En dat onderschreven wij als ambassadeurs, dat moet veranderen. Reden 3: Je hebt het, als wij praten, geregeld uh, over een uh, gebrek aan geld. Als jij dadelijk doorbreekt, dan word je heel rijk. En dan hebben we ook leukere gespreksonderwerpen dan het onderwerp te weinig geld. Bijvoorbeeld het geweldige onderwerp veel geld. Bram Bakker, de schrijvende psychiater. Ja, wat schort er nou aan? Aan Alex Bogers, waarom deed hij niet door? Het te lage aaibaarheidsfactor ben ik bang. Geen de wereld draait door gast. Geen uh, komiek, geen, uh, geen publiekslieveling. Arie Boomsma, jij weet als geen ander een groot publiek te bereiken. Heb je een tip voor hem? Nee. Schrijver Kluun? ja. Een van de meest succesvolle schrijvers van Nederland. Heeft u uh, ja, een tip aan deze wat minder succesvolle collega die maar niet wil doorbreken? Ik denk dat het uh, nooit kwaad kan om, uh, om iets eigens, dus niet iets verzonnen, maar iets eigens uh, ja. wat al in je zit. Dus in zijn geval, ja, het is gewoon een atypische jongen met een, uh, een boksersachtergrond. Omdat een beetje, uh, ik zou als ik hem was al lang uh, achter op de cover hebben gestaan in een soort bokshouding. Wat niet hoort op een boek, zoiets? Als ik zo'n lichaam had gehad. Met ontbloot bovenlijf? Bijvoorbeeld, ja. Heb je het wel eens gezien? Zijn lichaam? Ja. Nee? Google Images. Nou, je weet niet wat je ziet. Klopt het dat u wel eens gezegd heeft... als je boeken wilt verkopen, moet je in een libelle staan? Misschien letterlijk niet, maar laat ik zo zeggen... Als je alleen bij zomergasten en in de Groene Amsterdammer uh, wilt staan, dat mag. En dat is lovenswaardig. Maar dan ga je, gaat het grote publiekje niet kennen. En als het grote je wil kennen en als je dus boeken wilt verkopen, ja, dan moet je ook interviews schrijven aan bladen of media die je normaal gesproken zelf niet volgt. Dus libellen, opium, dat soort werk. Joost Nijssen, uitgever van Alex Bogers. De schrijver die maar niet wil doorbreken. Wat doet u verkeerd als uitgever? Ja, nee, ik vind, ik vind je vraagstellingen intrigerend en, en terecht. Eh, en ik kan er ook eigenlijk niet antwoord op geven. Dat kan je niet zo goed zeggen. Heeft ook met modus te maken eh, en met tijd. En natuurlijk ook wel met media. De X-Factor. Eh, jij bent hier nu, maar de, de, de snelle, grote bekeken programma's. Oud? Eh, nee, oh, <laughs> ja, ja, oud terug. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. De wereld draait door en zo. Uh, en dat, Die X-factor ontbreekt een beetje. Ja, dat, dat ruiken programma's ook. Van, uh, en, en ik vind het eerder een compliment voor deze schrijver dan een belediging. Weet je wel? Van, uh, hij vindt het een beetje gebabbel. En, dat, en, en, en dat, dat is geen gelukkige chemie, denk ik. En dan tot slot de man zelf, Alex Bogers, waar er de hele avond al om gaat. Waarom breek jij maar niet door? Uh, ja, dat is een vraag waar ik eigenlijk niet zo heel veel meer kan. Omdat ik me daar niet op dat punt uh, mee bezig ik, ik ben niet bezig zozeer met doorbreken. Ik ben bezig met een boek schrijven. Het gaat er in eerste instantie voor mij echt om dat het boek goed is. Dat het, dat het mijn tevredenheid kan wegdragen. En vervolgens dat van recensenten. En als het dan commercieel aanslaat, ja geweldig, leuk. Maar als dat niet gebeurt, dan zal ik, uh, zal ik er niet een boek minder om schrijven. Schrijver Alex Borges, die volgens zijn collega schrijvers... dus op zoek moet naar het grote publiek zijn zesde boek... Alle dingen zijn schitterend geheten. Licht in de winkels. Muziek nu. Hij zit er klaar voor. Leon Giesen met Simpel. De lekkerste vis die ik ooit heb gegeten. Was een gegrild sardientje op het strand van Portugal. In een heel vaag tentje dat geen restaurant mag heten. Met geen drie, maar duizend sterren in een jubelend heelal. De goddelijkste wijn die ik ooit heb gedronken. Werd niet ingeschonken door een meester sommelier. Maar door een leuk meisje en er werd geen kristal geklonken omdat zij die voor ons allebei in maar één bekertje deed. Zo simpel kan het zijn. Simpel kan het zijn. Zo simpel kan het zijn. Als je hart wordt geraakt. De mooiste muziek die ik heb mogen horen. Werd niet door knapen of een toporkest gemaakt. Maar kwam krakend uit een radio in een taxi in Maracaibo. En in de jukebox in mijn hoofd hoor ik hem nog vaak. De allerfijnste keer dat ik ooit heb gevrije. Was niet in een bed nemen dure lakens van satijn. Maar in een tropische onweersbui de hemel kwam echt naar beneden. We lagen op de grond en de volgende dag deed alles pijn. Zo simpel kan het zijn, simpel kan het zijn, zo simpel kan het zijn als je hart wordt geraakt. Als je op een rijtje staat, denk ik dat ik een verband zie. Al dit moois is meegemaakt op vakantie. Op vakantie leef je meer, ga je zomaar langzaam lopen. Doe je dingen voor de eerste keer, met je ogen wagen wij open. Ik wil je niet versieren, ik wil niet showen, ik wil niet flamen. Ik wil niks van een ander lenen, niks dat ik uit de boeken ken. Ik wil jou van binnen op vakantie mee gaan nemen zodat je gaat kijken met je hart en ziet hoe mooi ik ben. Leo Giezen, met Simpel. Een beetje stad heeft tegenwoordig een gebouw dat indruk maakt en dat iedereen herkent. Rotterdam heeft Erasmusbrug, geen gebouw, maar wel een icoon, daar gaan we het over hebben. AI in Amsterdam natuurlijk, het vernieuwde stedelijk museum hier. Uh, het culturele centrum Spuivorm in Den Haag, wat er na veel gedoe toch gaat komen. Maar niet al die bouwprojecten worden een succes. Hoe gebouwen prestigieuze blikvangers worden en welke moeilijke besluitvorming daaraan vooraf gaat. Dat onderzocht Wouter Jan Verheul, bestuurskundige, schreef er ook een... Lijvig boek over stedelijke iconen geheten. Uh, welkom, uh, Wouter. Een stedelijk icoon, wat, wat versta je daaronder? Ja, een stedelijke icoon, dat kun je eigenlijk benoemen op basis van twee redenen. Ten eerste, het is uh, gewoon een bekend, beroemd object, op zijn minst voor een bepaalde groep. En ten tweede, het onderscheidt zich van andere gebouwen... door de bijzondere, esthetische of symbolische betekenis die het heeft. Ja, en het kost vaak heel veel. Heel vaak wel, uh, niet altijd, want ze kunnen ook zomaar toevallig ontstaan. Uh, Zoals ze kunnen groot zijn, uh, maar ook heel klein. Uh, ik denk uh, de zemermin van Kopenhagen. Die, die, dat uh, werd min of meer toevallig. Is klein, icoon, en dat is, niet zo is zo duur, en dat is eigenlijk uh, geleidelijk aan. Hè? Dus, dus publieke kunstobjecten kunnen ook een icoon zijn. Ja. En die kunnen ook later tot een icoon uitgroeien. Het is in, in, in heel veel andere gevallen zijn het vaak wel uh, niet alleen prestigieuze, maar ook kostbare objecten. En Zeker. Die ook vaak te maken hebben, daarom met heel veel tegenstand hè? vanuit ja. de bevolking. Ja, ik denk dat het uh, zoveel strijd soms op kan roepen. Omdat uh, die prestigeprojecten, die zijn inderdaad zoals u al zegt, die zijn duur. Uh, ze zien er bijzonder uit vaak. En ze staan op een plek midden in de stad. Dus er is vaak strijd over de kosten, over de locatie, over de vorm. Maar het belangrijkste is, er is strijd over wat moet dit uitstralen. Wat moet het betekenen voor de identiteit van de stad? En dus een, je feest, hebt een feest, feest voor de architecten, of niet? Een feest voor de architecten, uh, ja zeker. Uh, en een feest soms voor de initiatiefnemers. Nou, En anderen die treuren erom als er een uh, prestigieus uh, project neergezet wordt... wat in hun ogen niet bij de stad past. Is, is er een, uh, uh, laten we zeggen, formule... Uh, for, for, voor de bouw uh, van een geslaagd icoon dat echt wereldwijd indruk maakt? Nou, kijk, er zijn voorbeelden van iconen die natuurlijk enorm populair zijn geworden. Denk aan het Sydney Opera House. Hè. Dat heeft een enorme kostenoverschrijding gehad. Maar als je kijkt naar de symbolische waarde, hoe het toeristen trekt voor Australië. Hè, en uh, als je kijkt naar het Bilbao Guggenheim, ook zo'n voorbeeld. Natuurlijk, dat museum wat Frank Geary heeft ontworpen, wat die stad helemaal op de kaart heeft gezet. Daarvoor ging niemand naar Bilbao toe. En sindsdien zijn er mensen die apart voor dat museum komen. Maar het meer dan alleen economische meerwaarde heeft? Jazeker. Er is onderzoek gedaan en daarin bleek dat het... Uh, ook het hele culturele klimaat van Bilbao uh, he, heeft geholpen om, om verder uh, te brengen. Maar helaas, om u vroeg naar formule. Helaas is het niet zo dat er heel simpel een, een, een recept is te maken. Als je als als het die het een succes. vorm, die afmetingen, dan is het een succes. Zo, zo gemakkelijk is het helaas niet. Nee, maar wat zijn wel elementen waarvan jij achteraf naar je onderzoek zegt: als je het zo doet, is de kans groot dat het goed gaat. Nou, ik uh, pleit in mijn boek, uh, Stedelijke Iconen, pleit ik voor uh, wat ik noem de architectuur van de verankerde vernieuwing. Dat klinkt als een paradox verankerde vernieuwing. En dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje waarom uh, vernieuwing... een uh, icoon moet een uh, stad in beweging brengen... iets nieuws toevoegen aan het stedelijk landschap... spannend zijn, maar tegelijkertijd ook verankerd in de lokale eigenheid. Dus het moet een verwijzing hebben naar de lokale identiteit van die stad. En het moet ook hè, in, in, in overleg, in samenspraak... met verschillende partijen uit die stad zelf moeten tot eh, ontwikkeling kunnen komen en gedragen worden door de bevolking. Om geaccepteerd je... te worden als icoon, als symbool van die stad of van Precies, de bevolking. want de bevolking zelf is, hè, dat is de beste ambassadeur, ook voor toeristen. Maar, maar hoe is dan bijvoorbeeld de Eiffeltoren of, of inderdaad de opera in Sydney, hoe zijn die dan verankerd? Waarom zijn dat goede symbolen voor of Parijs of Sydney? Nou... Um... Ik denk dat het uh, is ontstaan in een, uh, in een tijdperk... dat een stad op zoek was uh, naar een, uh, een nieuwe identiteit. Hè? En uh, we kennen natuurlijk bijvoorbeeld Parijs. Ik heb daar dan zelf geen onderzoek naar gedaan. Maar als ik zo een beetje lees het over geschreven is... Hè, uh, we kennen Parijs natuurlijk als stad van die wat meer neoclassicistische architectuur. En, ja, en dat was hoogmodernistisch toen dat voor de Wereldtentoonstelling gebouwd werd. Maar Het interessante ja. is dat die afgebroken zou worden... Hij was helemaal, niet bedoeld, om Hij was helemaal niet bedoeld om te blijven staan. Gewoon voor die tentoonstelling. Alleen het werd zo'n succes. Zowel bewoners als toeristen liepen ermee weg toen rond die tentoonstelling. Het werd ja, vanzelf een icoon. Het werd zo vanzelf een icoon. Wat, wat is een, uh, inderdaad in, in Nederland een uh, heel goed icoon? Nou, uh, ik ga natuurlijk af op uh, wat ik aan interviews heb opgehaald. Wat mensen zeggen dat ze een geslaagd icoon vinden. Ik heb dat in verschillende steden gedaan. Nou, in Rotterdam, u uh, noemde al de Erasmusbrug. Dat is natuurlijk een enorm icoon geworden. Hij heeft wel een bestaand icoon, de Euromast, een beetje naar de Verdrongen, achtergrond ged ja. gedrongen. Hè? Dus er is ook een soort icooninflatie, zou je <laughs> kunnen zeggen. Hè? Dus er wordt strijd tussen iconen. Yeah. Je kan niet alleen maar nieuwe iconen neerzetten, want dan vertroebelt het stadsbeeld. Uh, nou, in, in Enschede is het nieuwe Roombeek. Dus je hoeft niet alleen maar te denken aan één object... maar je kunt ook denken aan een iconisch gebied... een ensemble van architectuurobjecten. En dat een nieuwe Roombeek ja. is een hele wijk... die ja. natuurlijk na de vuurwerkramp opnieuw is opgebouwd... met bewoners en met Pieter Bruin, de architect, stedenbouwkundige... Uh, veel particuliere opdrachtgeverschap. Dat betekent dat je zelf je huis mocht bouwen. Bouw je droom in ja. Nou, Dat is wel een interessant voorbeeld van hoe... Dan heb ik het over die verankering... Hè? Uh, hoe, hoe dat kan, vanuit de, de bevolking zo'n icoon is gegroeid. Dus ja. wordt dat vaak ook gezien als een soort ja, megalomanie van, van of ja. bestuurders of van architecten. Hè? Want er zijn natuurlijk ook uit het verleden talloze, euh, nou, niet zo heel vriendelijke leiders... die daarmee een beetje hun euh, euh, ja, macht wilden wilde tonen hè, met die iconen. Zeker. Um, u noemt voorbeeld uit het verleden. Die kennen we natuurlijk van dictators die dat uh, graag uh, deden om vijanden en vrienden mee te imponeren. Uh, zo extreem, ja, ja, Hitler, Ceausescu, Zaddenmoes uh, zijn, noem maar op. Uh, kijk, uh, zo extreem is het niet. Maar je ziet in Nederland. En dat zullen bestuurders zelf niet direct toegeven als u het ze vraagt. Maar achter de schermen, want ik ben geprobeerd in het boek om achter de fasades van architectuur, de pracht en praal te treden. Mm -hmm. dan hoor je wel dat uh, mensen zeggen: nou, die wethouder wil wel heel graag wat nalaten. En dat zie je dus bij wethouders, bij bestuurders, ook bij musea. Bijvoorbeeld hier in Nederland? Uh, nou, je ziet uh, stadbestuurders die uh, in Rotterdam... Uh, de Erasmusbrug was een succes en de, het stadsbestuur had de smaak te pakken. En wilde toen een prestigieus uh, project in de vorm van champagneglazen van een beroemde Engelse architect William Elsop neer gaan zetten voor Centraal Station. En dat paste eigenlijk niet bij de stad en daar moest veel geld bij. En toen kwamen de leefbare Pim Fortuyn aan de macht. En die zou, zeiden tegen het stadsbestuur: hou eens op met alleen maar prestigeprojecten neerzetten. Gaan ze uh, werken aan de veiligheid en leefbaarheid op straat. Nou, en in die constellatie. Is dat project gesneden? Ja, toch zeggen ze ook vaak: Het is jammer dat het hier niet zoals bijvoorbeeld in Frankrijk gaat, waar ze veel, ja, ik zou bijna zeggen, dictatorialer te werk gaan. Hè? Gewoon, en gewoon Mitterrand of noem ze allemaal maar op. Dit gebouw wil ik en daardoor hebben ze daar zulke bijzondere objecten. Hier werkt dat niet. Uh, nou, uh, ik denk dat we het misschien niet zo extreem zien uh, hier. En daar mogen we misschien blij om zijn soms. Uh, natuurlijk moeten bestuurders hun nek uitsteken. Ze mogen dromen hebben. Ze moeten ook hun projecten verkopen hè, met mooie verhalen. Dat is belangrijk. Uh, goed onderbouwd. Uh, mooie plaatjes. Hè. We kennen de visuele verleiding van de Artist Impressions. maar altijd mooi weer heer, mooie gespeeld. Mooi en films. Ja, ja. Zeker. Dus je moet dromen. Maar wel met beide benen op de grond. Blijven staan. Een advies aan bestuurders, aan architecten van Wouter Jan Verheul. Dit en veel meer is er natuurlijk te lezen. In zijn uh, indrukwekkend dikke boek Stedelijke Iconen. Tot zover, dank. Aanstaande woensdag overigens promoveer je op dit de uh, universiteit. Veel ja. uh, plezier en uh, succes daarbij. Uh, tot slot okay. van dit eerste half uur een Sinterklaas tip. De hele uitzending door krijgt u wat tips van mensen die uh, ja, tips over cadeaus in hun vakgebied Hier is de eerste. De Sinterklaas Muziektip van 3FM-DJ en winnaar van de Gouden Radioring 2012... Gerard Ekdom. Dat is het cd'tje van Michael Kimonuka. Hij is afgelopen zomer al uitgebracht en uh, stek ik nog al eerder. Maar hij is nu opnieuw uitgebracht, het album Home Again... in de zogenaamde Deluxe Dutch Edition. En waarom de Dux Dutch Edition? Omdat het opgenomen is met het Metropool in Korea-Amsterdam. Die cd is er toegevoegd, zes extra liedjes. Het is zo'n ontzettend mooi album, het is heerlijk. Het is gewoon ontspannen in je hangmat liggen als je hem hebt... of op je luie bank bij de open haard, in dit geval, want het is winter. En dan... Na die mooie, soulvolle stem luisteren en helemaal erin opgaan. Michael Kibbenhoek, dat is mijn tipje. Home again, opnieuw uit in de Deluxe Dutch Edition. Gerard Ekdom met een tip waar ik me van harte bij aan kan sluiten. Dit is het eerste half uur van Opium Radio. Na het nieuws gaan we natuurlijk verder. Dan te gast, Madeleine van der Zwaan. De directeur van dit theater waar we zitten, van Carré... 125 jaar bestaat het theater. En ook theatermaker John Buisman gaat aanschuiven. hij maakt de muziekvoorstelling SS De Liefde... in een loods op Katendrecht in Rotterdam. En verder komt beeldende kunstresensent Hans van Hartog jagen langs... met drie bijzondere tentoonstellingen. En natuurlijk ook, u hoorde hem al eerder, live muziek van Leon Giesen. Tot zo, na drieën.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 Ervaar de luxe bij de Citroën-dealer. Citroën. Creatieve technologie. Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Cornel Maas. Met vanavond, welke kunstenaars gaan strijden om de prestigieuze opdracht... het maken van een kunstwerk ter ere van Ramses Schaffi. De jury met onder andere Lisbeth List en Jeroen Krabé... maken in Opium bekend wie de drie finalisten zijn. Opium, vanavond, kwart voor elf, Avro, Nederland 2. Bij Peugeot zeggen we...